We're passing us by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 Drie uur. Christian Wonenbakker met het NOS-journaal. De Arabische landen geven de Verenigde Staten een maand de tijd om het vredesproces in het Midden-Oosten te redden. De besprekingen tussen Israël en de Palestijnen kwamen bijna twee weken geleden stil te liggen... toen Israël besloot weer te gaan bouwen in bezet gebied. Op een Arabische top in Libië is over de kwestie gesproken. De Arabische landen steunen de weigering van de Palestijnse president Abbas om verder te praten met Israël. Maar ze willen Amerika nog wel de kans geven om de gesprekken weer op gang te helpen door Israël binnen een maand over te halen om toch weer een bouwstop in te stellen. Luchtvaartmaatschappijen moeten voorzichtig zijn met het transport van partijen lithiumbatterijen. Volgens de Amerikaanse luchtvaarttoezichthouder FAA kunnen die in brand vliegen en een vliegramp veroorzaken.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 De zevende Harry Potter film is toch niet in 3D te zien. Het lukt filmstudio Warner Bros. niet om de film om te zetten in een driedimensionale variant voor 19 november, de geplande datum. Uitstel van de première was voor de filmstudio geen optie. Het laatste boek in de Potter-serie, De Relieken van de Dood, is verfilmd in twee delen. Het tweede deel is volgend jaar juli in de bioscoop te zien. Warner Bros. wil die film wel in 3D gaan vertonen. Het weer, het is nevelig. In Limburg kan een lokale mistbank ontstaan. De minima liggen tussen 7 graden in het noordoosten en 12 in Zeeland. Overdag volop zon en 15 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort, Zandvoort heeft het. het al 20 jaar. En jij, jij beleeft het. het. ZFM in 2010 al 20 jaar live. We met, met nu de nacht. Just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 circle